9 uur. Dit is Jeroen Maan met het NOS Journaal. Een miljoen mensen lopen kans op een coronabesmetting tijdens hun werk, zegt vakbond de FNV. Op veel plekken kunnen werknemers volgens de bond niet genoeg afstand houden en is er een gebrek aan beschermende middelen. De bond keek onder meer naar distributiecentra, de schoonmaaksector, luchtvaart en sociale werkplaatsen. Nederlandse boeren raken door de coronacrisis hun slachtvee niet kwijt. De vleessector waarschuwt dat vooral in de kalverhouderij... een stuw meer van slachtdieren kan ontstaan, meldt Trouw. De vraag naar kalfsvlees is gekelderd omdat de horeca is gesloten. Slachterijen kiezen er daarom voor om dieren langer te laten leven. De coronapandemie bedreigt de internationale vrede en veiligheid... heeft secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties gezegd... tegen de Veiligheidsraad. Risico's zijn volgens hem economische instabiliteit, sociale onrust en terroristen die mogelijk toeslaan. Het was de eerste keer dat de Veiligheidsraad bijeenkwam over het coronavirus. Dat gebeurde via een videoverbinding. In Zuid-Afrika is de noodtoestand vanwege het coronavirus met twee weken verlengd. Tot eind april heeft president Ramaphosa bekendgemaakt. Er is vooral meer tijd nodig om te achterhalen waar de brandhaarden zitten. Ook is er nog niet genoeg testmateriaal. In Jemen is voor het eerst een besmetting met het coronavirus gemeld. De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder... dat het virus zich er niet snel verspreidt... door het weinige internationale reisverkeer. Toch wordt er gevreesd voor een uitbraak... omdat de gezondheidszorg in Jemen in puin ligt... door de burgeroorlog die er al jaren woedt. Op de Veluwe moest de brandweer afgelopen nacht... een aantal keer in actie komen vanwege natuurbranden. Onder meer bij Uddel en Radio Kootwijk gingen stukken heide in vlammen op. Het vuur was snel uit. De oorzaak van de brandjes wordt onderzocht. Het weer, zon en wat slaaienwolken. Het wordt 14 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Ook in het weekend zonnig en warm. In de loop van zondag in het Binnenland wat buien met kans op onweer. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 And I'll be singing la-la-la-la, la-la-la-la You're breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la You're breaking me, la-la-la-la, la-la-la You're breaking me, la-la-la-la, la la la I'm just right here dancing around to the rhythm The rhythm that you're playing, man, you're breaking my heart You know that I can't get you out of the system Yeah, right from the start Heart, and I'll be singing loud, Tell me if you want